Bij de Olympische Spelen in Londen volgend jaar wordt hoog ingezet op veiligheid. De Britse regering wil zoveel mogelijk risico's vermijden en zet zo'n 27.000 agenten en bewakers in. Volgens de Londense politie zijn er dagelijks 12.000 agenten nodig om de Spelen veilig te laten verlopen. Gesteund er nog eens 15.000 particuliere beveiligers. Daarnaast komen er 300 detectiepoortjes, wordt op vliegvelden strenger gecontroleerd en komen er duizenden extra beveiligingscamera's te hangen spelen in Londen beginnen op 27 juli volgend jaar. Dan het weer vrijwel onbewolkte minima rond 13 graden, overdag veel zon, aan zee wordt het 24 graden en landinwaarts kan het 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Ed Anker. Ja, Goedenacht dames en heren. En, uh, het is uh, drie uur geweest. Welkom uh, als u net uh, inschakelt uh, bij de nacht op 1. We hebben het vannacht over straatschoffies. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Moeten we daar begrip voor hebben? Zoals sommige mensen zeggen, of moeten we veel meer voor de harde lijn kiezen? Of uh, moeten wij zelf eens wat, uh, wat meer doen? Uh, Vorig uur hebben mensen al gezegd dat we jongeren die problemen geven uh, positieve aandacht moeten geven. Dus uh, thuis de aandacht geven die ze verdienen en niet uh, maar verwachten dat de straten waar wat, uh, wat minder goede type rondlopen dat die dat wel even doen. Uh, um, dan krijgen ze verkeerde aandacht. Dat zei uh, meneer Teunens uit Amsterdam net. Aria uit Amsterdam zei dat we veel betere huizen moeten bouwen. Dat mensen niet in zo'n klein hokje op elkaar moeten gaan zitten. Dat ze weinig anders kunnen dan maar een beetje buiten op straat hangen. Uh, verschillende, verschillende verhalen zijn er geweest. Veel mensen ook uh, met ervaring uit jongerenwerk... en allerlei activiteiten die zijn georganiseerd. En uh, er zijn ook mensen die zeggen... nou, de politie die zou zich veel meer moeten oriënteren... Op, uh, op, op, op bijvoorbeeld Turkije en Marokko... waar veel jongeren vandaan komen die in een probleem raken. Uh, Daar moet, uh, dat, dat, dat, dat moet wat, wat meer gezag uitgestraald worden. De ouders moeten meer aangesproken worden. En Joke uit Rotterdam zei van... nou, je moet beginnen met koffie drinken met de buurvrouw. En dan, uh, dan, dan kom je er vanzelf op. Dan kan je er ook een beetje fatsoenlijk op aanspreken. Nou... Heel veel verschillende meningen. Ontzettend. Uh, het leeft ontzettend. Dus uh, wilt u meepraten, dan kan dat. Belt u dan naar 0800 1121. 0800 1121. En u kunt ook mailen naar nacht@eo.nl Of twitteren. Gebruik dan het, uh, het hekje. Hashtag heet dat, die Twittertaal. Uh, de Nacht op 1 of uh, Apenstaatje het Anker. Dan uh, komt het op mijn privé Twitter binnen. Nou ja, privé op Twitter. En Hoe dan ook. Um, ik heb inmiddels alweer twee mensen aan de telefoon. En de eerste die ik aan de telefoon heb, dat is Hans uit Arnhem. Hans, uh, jij vertelde me dat je, uh, je, je, je het wilde voetballen met Marokkaanse jongens... maar dat, dat ging moeizaam. Wat, ja. wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat, wat was je plan precies? Het is namelijk zo, ik wil in een wijk ja. en, uh, met uh, heel grote huizen. Ja. En die zijn grotendeels de uh, loop van de jaren uitgegeven aan de nieuwe Nederlanders. waarom? Omdat de nieuwe Nederlanders vaak grote gezinnen hebben. Ja, ja. Dat wijk is helemaal uh, veranderd. Mm -hmm. Een heel ander leefklimaat. En hoe is die nou, precies veranderd dan? Nou, dat je toch even meer criminaliteit hebt. Meer criminaliteit. En gaan zo maar zomaar door. Ja. En dat komt gewoon omdat er met die jongens niks wordt ondernomen. Hmm. Toen ze wel de, de ouders, die interesseerden ze niet. Ik heb met diverse jongens gevoetbald. Ik, ik had goede contacten mee. Ik heb zelfs verhalen aangeboden om te contributie betalen voor een voetbalvereniging. In Arnhem. Maar de vader zei: dat mag niet, want voor het geloof mogen ze geen korte broek aan. Oh. Als ik kijk in de omgeving waar ik vlak eh, in de buurt woon, op het Luchtmuseum, gebieden, ik ben zelf een kampeerder, je ziet nooit iets van de Amerikaanse jeugd, de Turks jeugd. Nee. Want die komen daar niet. Dus ik kijk ook in andere verhouding, de afzet van de Nederlandse jeugd, want die gaan al van naartoe, die gaan zwemladen, dus die gaan naar regiaalsgebieden. Dus de, de, de, de jeugd van die kant wordt heel... Uh, ...nergens aan, deel, aan deelnemen. Dus die kunnen zich eigenlijk niet uh, uit. En dat is het grote probleem. Yeah. Ik kan de Marokkaanse TV ontvangen via de satelliet. Yeah. En als ik ziet hoe het daar is, dan is hier gewoon een vervande jeugd, de opzichte van de jeugd in Marokko. Want de politie is daar een autoriteit. Ja, u, zegt, ik wacht, u zegt nu een heleboel dingen. Um, eerst zegt u van... Uh, die, die, die jongens daar kon ik niet mee voetballen... want ze mochten geen, uh, geen korte broek aan... van het, uh, van het is een geloof. Dat mocht niet. Um, en en de, vervolgens zei hij dat alle Nederlandse jongeren... wel over uitzwermen op... recreatieterreinen en zwembaden... Ja. weet ik het allemaal. En u zag die Marokkaanse jongeren daar nooit. En toen zei hij van... ze zijn, ze zijn in Nederland verwend... vergeleken met, uh, met, met, uh, met, met in Marokko... Maar ze zijn hier wel heel streng dan over die korte broeken. Nee, maar dat is namelijk zo. En dan zie ik gewoon het verschil. Met, uh, in Marokko, daar heb je helemaal niks. Er wordt gewoon beperkt dingetjes gecreëerd uh -huh. om toch iets te, iets te ondernemen. gezamenlijk, omdat dat natuurlijk de taal uh, daar bezig wordt. Uh -huh. Maar je zit hier met een probleem. Want als we gaan straks over contact maken met die nieuwe Nederlanders. Maar als je geen Nederlands spreekt, kan ik daar geen contact mee krijgen. En hmm. alleen. Dat is de grote uh, contradictie. Dus, dus het probleem is gewoon maatschappelijk. En wij willen wel als Nederlanders, maar je krijgt geen contact mee, omdat hun cultuur totaal anders is. Je krijgt geen contact met de mensen, omdat je geen, een heel andere taal wordt gebezigd. Maar ik heb zelf geprobeerd uh, om uh, daar iets aan te doen, maar je krijgt heel beperkt contact alleen met de nieuwe Nederlanders, die wat meer ontwikkeld zijn. Die zijn weer maatschappelijk gevormd en uh, die zijn goed geïntegreerd in deze omst onze maatschappij. Maar is het, uh, dat, dat is dan puur een kwestie van taal? Nou, taal en ook uh, cultuur. Het is wel weer een de cultuur. Ik er dus, uh, die, die uh, meneer zei: ze leven in twee culturen, zowel de cultuur thuis ja. en de cultuur in Nederland. Maar ja. uh, wat ik jammer vind, en dat was in ons jeugd. Er werd van ons gedaan bij hobbyclubs. Uh, dat vinden wij. Dat gaan zo moeten worden. Wij werden bezighouden. Maar dat is tegenwoordig allemaal niet meer. Dus de keugels, die jeugd gaat gewoon verloren. Want de vader en moeder die gaan vijf keer per dag naar een moskee toe. Dus daar heb ik geen tijd om de kinderen daar geen aan te sturen. En dat vind ik het jammerlijke. Dat de, de integratie tussen de Nederlandse jeugd en de oude en alle tonen helemaal scheef is. Omdat er geen dat er geen contact meer is. Ik ben als de computer. Nou, als je kijkt naar Europa waar wij komen, kom je ja. drie mannen terug van allerlei landen. Nou, je ziet geen Turkse kinderen, je ziet geen Amerikaanse kinderen. En tuurlijk, die kinderen, daar gewoon met mee, dat wordt. Nee. Dat is uh, gewoon zielig worden. En daar krijg je die agressie door. Ik met die kinderen wordt niets en totaal niets ondernomen. En dat ligt dan puur bij oh. de ouders? Of, want die padvinderij die is er nog steeds. Maar ja, de, we de, moeten de de die nou ook niet ja. een beetje werven in die hoek? Ja, ik bedoel, die ouders die, die blijven ook weg op allerlei uh, uh, scholen. Ik heb in de schoolcommissie gezeten. Hmm. Ja, dan worden ze allemaal uitgenodigd en je ziet uh, niet. Het is gewoon een eigen belevingswereldje. En dat is het meest triestje. Maar hoe, hoe, hoe doet u dat dan? Want Joker zei er net: van, je moet mensen niet uitnodigen. Nee, je moet zelf bij ze langs gaan. En, en moeten maar, we moeten we dan ook niet een stapje harder zetten om te proberen ze wel op je schoolavond te krijgen? Nou, ik heb diverse mensen uitnodigd langs langsgaan Met die moeders krijgen al zorg geen contact. Want die spreken eh, namelijk nou Nederlands. Met die vader spreken nou ze wel Nederlands... ...omdat ze nog als eh, eh, maatschappelijke eh, functies hebben. Het zijn mm -hmm. eh, het werk of iets dergelijks. Maar het is een hele aparte wereld waar je niet tussen komt. Nee. En, en dat is het beetje jammer. Ik heb mijn best gedaan. En dat is, en dat is jammer. Ik heb van alle kanten gedaan, ook meerdere buren... ...om contact met die mensen te krijgen. Maar het is gewoon dat... De, de, de, de diversiteit en cultuur het grote probleem is. En ja. dat zal je geen niet op kunnen lossen. Nee. Ik wat ik extra zei, overal uh, uh, is er is een keer naar Zwaanbanen, dan als Maar je ziet die kinderen niet. En dat wordt. Ja, die worden bij huis gelaten, uh, zelfs vakanties, er wordt niks met die kinderen ondernomen en die gaan zich niet vervelen hmm. en dat is het groot probleem. U zegt nou hey? van, u, u, u, u zegt het een beetje echt in een voltooid verleden tijd, hè? Ik, ik heb het geprobeerd en eigenlijk zegt u dat u een oh. beetje klimmer bent, bent u teleurgesteld? Nou, ik ben uit de wijk ben ik, uh, gegaan. U bent verhuisd? Ik, uh, door de ja, ik, ik, ik, was niet ik zat in de tuin en ik was de hele tijd de laatste jaren alleen wat de uh, taal, Arabische taal. Want mm -hmm. die hele wijk is veranderd van de uh, tonen naar alle tonen. En ik heb zes persoonlijk tegen mensen. Maar mm -hmm. die hele integratie. Als ik loop ergens, wat ik dan doe, ik hoor de hele dag de buitenlandse taal. Mm -hmm. Kijk, ik uh, spreek de Frankrijk of de Nederlandse taal, maar dat is gewoon een vakantie. Maar ik vind gewoon, als je vergelijkt Marokko, de opzichte van Nederland, en dan kijk ik de Marokkans, Marokkans tv, want die wordt vaak in het Engels, dan is de politie is daar een autoriteit. Ah, ja. En er wordt ook gezak uitgetraald. En ze worden er niks uit te vreten. Want dan gaan ze direct bakken. Wat hier is zo: als twee kinderen vast worden gezet, dat vinden je, je moeders heel normaal. Want in een eigen land ze zitten ze een week lang vast. nou En daar krijg je het grote cultuurverschil. Okay, en dus... Er zijn een heleboel Nederlanders die het heel goed doen. hoor. Maar moeten, dus we dan, uh, hele... moeten we dan met die ouders. moeten het allemaal veel strenger? Moeten die ouders verplicht Nederlands gaan leren? En, en, moet, zegt u ja, eigenlijk dat soort dingen? Op, op Amerika gaan moet ik toch ook en gaan als ik naar nou te kijken ben, okay. en ik ga werken moet ik op kan ik, maar om even zo te zeggen over die schouders. Ik ben er zelf heel goed in thuis. Je hebt dus het GSO, dat is gemeenschappelijk stad, niet en Sorry, dat is. Sorry, gemeen, oh, gemeenschap, schotels? Ja, Geme ja, ja dat is ja. wat u meer over gaat. En dan krijg je ook geen die, die, die, die vervuiling in de wijk. Want nee. dat wil die woningbouw niet, want dat is allemaal verstrenging van commerciële belangen. Als je pakt Google en je pakt GSO, dat is een van de hele mooie oplossingen. Om uh, de mensen ook te doen, om de Nederlandse cultuur. En daar wordt ook de weinigaren aan geënspandeerd. Ja, okay. En dat trekt zich eigenlijk terug. En dat is... Hele diversiteit. Mijn vader was politieagent En dat was een uh, echte En dat was een autoriteit. Je had straks over de Duitse TV. Ofwel uh, de Duitse politie. Ja. Nou, die, dat is meer dan een autoriteit. En dat wordt aangepakt. Dus dat heb, moet de ook in Nederland gente, meer. Die, die wordt, die wordt ja, die in, in, in die gaststreek allemaal. Maar je ziet dat je de Duitse politie en de Nederlandse politie. is. Dat die gewoon makkelijk schapen. je zou zeggen. De Duitse politie pak het veel beter. Ja, je zou kunnen ja. zeggen dat we in Nederland een politiecultuur hebben van een politie die ook een beetje naast je staat. Nou, dat, dat is uh, toch ook wat prettig? Nee, dat is, nee want als ik nou over die oude kant wordt, dan waren echt uh, autoritaire mensen. Maar ze hadden wel uh, gezag. Ah. En dat pushen, je ziet het toch wel wegmiddelsprakers. als je ziet wat die Marokkaanse tegen de zegt. Nou, ze proberen in, in Marokko. Nou, dan worden ze gelijk altijd u, u, u gooit het nu echt wel uh, alleen op de, op, op de Marokkaanse jeugd. Maar uh, het, Nederlandse jongeren zijn er toch ook problemen? Dat is ook een probleem. Van, ja. Maar waar we, hebben, we hebben het overtalen het algemeen, en je ziet de tv overal, dat die, dat die landen op het moment het meeste probleem geven. En je moet je gewoon zorgen, en dat is een goed idee, om te zorgen dat die jongens ervoor te bezighouden, dat er hobbyclubs zijn, dat die vaders ook kunnen zeggen, wij gaan voetballen met, met mijn jongens. En dat wordt niet gedaan, want ik als de enige die met tien Markaanse jongens, eh, buiten even ging voetballen. Okay. En dat vond ze prachtig, maar dat ben ik 66 jaar. Ja? Ja. En dat wordt met de kinderen wordt er niet ontnomen. Nee. Die worden zomerdag in de auto gedonderd. En dan gaan ze weer naar Marokko toe. En dan gaan ze weer in ook weer ook niks hebben. Maar er moet meer aandacht aan die jeugd okay. gespannen worden. Dat ze uit je huis komen, uit die wijken. En wordt er worden hobbyclubs of dat ze kunnen zwemmen. Of wat allerlei activiteiten. En ik dat ik wordt niet gedaan. Ik begrijp dat dit wel echt jouw hartenkreet ja? is. Jij wil gewoon graag ja, ik, dat er uh, met me die gasten kijk, gebeurt. Elk mens is uniek. Waar ze ook vandaan komen. Het is alleen de begeleiding hoe je opgevoed wordt. Ik wil vroeger ook eens koffie, ja. maar ik werd wel door uh, mijn vader weer recht Maar mijn vader voetbal dan bij ons. Kijk, en dat is een groot verschil. Hans, ja. ik, ik, ik bedank je voor je bijdrage. Dat is gewoon belangrijk. Ja, ik, ik, doe weer ik, dingen ik met je kinderen. Me we moeten op naar een, een fijn Nederland, allemaal gezamenlijk. En niet elkaar te uh, verwijzen en al die gedraaid Maar wel die, die jongens uh, zagen dat ze ook veel meer kunnen deelnemen uh, aan de Nederlandse samenleving. Ja, natuurlijk met de ouders. Ja. ja? Oké. Okay. Hans, blijf ontzettend bedankt. Ja, ik ja. over jezelf. <laughs> Ja, dat is ook. Okay. Hans, dank je wel. Ja. Um, ik heb uh, op de andere lijn Vincent zitten. Vincent, klopt toch? Uit Amsterdam? Ja, ja zeker. goedenavond. Was dat Amsterdam? Ja, uit Amsterdam. Kijk eens aan, wat druk uit Amsterdam. Ja, nee, ja, natuurlijk. Het gaat over. Het begon over de Diamantbuurt. Ja. Yeah. En dan ben ik min of meer geboren en getogen. Althans, oh. we gingen daar naar het badhuis op zaterdag. Mm. En. Uh, dan wilde ik toch eventjes uh, zeggen dat er een verschil is tussen. tussen qua jongensstreken en gewoon criminaliteit. Ja. Yeah. Want wat er uh, nu in de diamantbuurt gebeurt... dat heeft dus niets met kwajongenstreken te maken. Dat is gewoon pure criminaliteit. Ja, en dat is wel echt goed ontspoord. Ja. En wat die Ari zegt, die zogenaamde Amsterdammer... die. Wa? Waarom is het de zogenaamde Amsterdammer? Nou, omdat hij gewoon geen, geen uh, sjoegen heeft van, van die buurt. Hmm. Het is wel een Amsterdammer, maar hij kent de buurt niet. Die diamantbuurt is een onderdeel... Van uh, het Plan Berlage. Ja. Yeah. Dat was. toen dat gebouwd werd. het summum van de volkshuisvesting. ter wereld. Ja. Yeah. En nog steeds. Er werd gesproken over arbeiderspaleis. heb ik ooit gelezen. Ja, precies. En het, is een, het was een buurt. gewoon met, met, met, van woningbouwcorporaties. waar mm. gewoon Jan Modaal woonde. Daar woonden onderwijzers. Uh, ambtenaren arbeiders die mm -hmm. wonen daar gewoon door elkaar heen. Het was geen kleps. Nee. En maar wat het, hij nu zegt, het, is wel ja, het oud, waren kleine woninkjes. Ik weet niet waar uh, Arie nu woont. Maar buiten kijk, Amsterdam, als je honderd man in een kleine woninkje stopt... dan is het natuurlijk altijd al gauw te klein. Mm -hmm. Maar dat heeft dus niets te maken met de, de, de, de, de shit... die dit soort figuren nu in die buurt hè, uh, uh, ja. eh? Want het is werkelijk, het is gewoon stedenbouwkundig en bouwkundig, gewoon, zijn het gewoon, is het de goede buurt, alleen het is het volk wat erin zit die de hele boel Maar is het niet, zo, is het niet zo dat het, dat het toch wel, wel wat uit de tijd is? Want doel, er zijn prachtige arbeiderswijken vroeger gebouwd, maar uh, inmiddels bouwen onze arbeiderswijken toch wel ietsjes ruimer dan dat ze toen deden. Arbeiderswijken vertegenwoordigd. Dat zijn de Phoenixwijken. Ja, ja. En die worden nu gesloopt. De Bijlmermeer die wordt nu gesloopt. Nou, ah, dat was geen Phoenixwijk, toch? Ja, zeker wel. Oh, ja, zeker wel. Ik heb het altijd bedoel, in mijn hoofd toen besloot, als grote toen In, in, in, in de jaren 70, de Bijlmermeer gebouwd werd, okay. bestond uh, het woord Phoenix nog niet. Maar dat was eigenlijk vergelijkbaar. Ja, Oké, okay, op die manier. Het ja, was okay. voor dezelfde doelgroep gebouwd. En die worden nu gesloopt. Maar de dingen waar nu de diamantbuurt dat is gewoon een schitterende buurt van Zuid. Alleen het is een heel klein, uh, klein groepje. Ja, gewoon even op z'n motoren. Die Die de boel daar nu verzieken. En, maar om, die Arie, ik, ik bedoel... Hij, hij, hij, hij spoort niet helemaal. Hij ziet het nou, helemaal zeg, niet. Dat kan je niet over elkaar goed, zeggen over de, de Arie hoor. ik zou even terug willen naar een uitzending. Een televisie uitzending. Van nou... Lang geleden, ik denk 15 of 20 jaar terug... Okay. toen volgde een Nederlandse documentairemaker, maakster. was een vrouw... die volgde Marokkaanse jongens... Mm -hmm. die veroordeeld waren in Nederland. Die kregen dus in Nederland straf... en die moesten in het kader van de uitoefening van hun straf... naar Marokko om daar te helpen met huizen bouwen en dingen te doen. Mm -hmm. Toen zegt ze op een gegeven moment... Dus zij staat met haar camera... met die jongens in Marokko... van... nou, jullie zijn wel erg braaf, hè? Als de ja. politie lands komt... en dat soort dingen. Ja, en? ja natuurlijk zeggen die jongens... gewoon op plat Amsterdams. Want... die politie hier... die maakt korte metten met ons. Oké, okay, dus jij zegt ook dat de politie in Nederland strenger zou moeten zijn? Het zijn watjes. Okay. Het zijn watjes. En ik zou zeggen, wat we in Duitsland, althans in Limburg, met die, die, die, die gezamenlijke combinaties hè, van, van controles van, van Duitse en Nederlandse agenten, ja. laten we dat nou eens proberen met gewoon een Marokkaanse smeris. Nou, dan is het gauw afgelopen met die jongens. Dus jij vindt ook dat we Marokkaanse agenten in Nederland moeten naar de Diamantbuurt moeten sturen? Juist. Maar dat hele verhaal wat je van andere mensen dan hoort, hè? Van uh, ja, maar die gasten die krijgen ook gewoon. Uh, hebben gewoon weinig thuis. De, de, de ouders spreken de taal niet. Dat is groot verschil met de rest van de Nederlandse samenleving. En, uh, ze, ze krijgen. Uh, die andere manier die zegt van. Uh, er wordt gewoon helemaal niks met ze gedaan. Is dat ook niet een beetje waar? Of gaat het echt alleen op de uh, op handhaven? zo is er niks van waar? Nou, dat, dat weet ik niet. Ik vraag het aan u. Ik bedoel, je moet toch je je verdienen? Je moet toch je handen uit je mouwen steken? Ja. Ja, nee, maar dat is. Die, uh, ik heb een hele aantal mensen aan de, aan de lijn gehad en die zeggen van ja. Uh, enerzijds is, uh, is duidelijkheid en repressie, dat is heel erg goed. Maar je moet ook zorgen dat er voldoende op straat gebeurt voor die, uh, voor die jongens. Zodat ze zich niet gaan vervelen. Dat ze, um, uh, ik zal je zeggen, die, uh, diezelfde Arie, die had het over die buurt bij die oude Rai, hè? Ja. Nou, dat is mijn buurt waar ik geboren en getogen oh, ben. Ja. En Nog steeds woon. Kijk eens aan, ja. Ik zal je zeggen, dat in de vakantietijd. ...werd daar in de oude rij, dus waar nu het Okura Hotel staat... ja, ...daar werd voor de jeugd, in de vakantieperiodes, sport georganiseerd. Mm -hmm. Dat was in heel Amsterdam bekend. Het was fantastisch. Ja, yeah. Je kon daar judo, je kon daar boksen, je kon daar schaken, uh, wielrennen... ...alles, alles, alles wat je kon doen. Want... Er waren weinig mensen die echt op vakantie konden in die tijd. Ja. Dus die de jeugd, die, die, die, die scharrelden op straat. Okay. Dus die werden opgevangen in de oude raam waar vroeger de autotentoonstellingen werden gehouden. En ja. dat soort dingen. En dat was gewoon, zes weken lang was dat feest. En weet je door wie dat betaald werd? Nee. Justitie. Oké. Okay. Toen al. Dus dat zou nog steeds wel ook een oplossing zijn, volgens u? Natuurlijk. En wat zie je nu in de buurthuizen? Er worden overal in de, buurde, in, in, in de stadsdelen worden buurthuizen spitsplinten nieuw, uh, mm -hmm. allemaal ingericht. En wat gebeurt er in de vakantie? Ze zijn, zijn dicht. dicht. Ai. Dus dat zou, dat zou meer moeten gebeuren? Dat is wat... 50 jaar geleden, want nou ja, ik ben 57, mm -hmm. uh, al bij justitie dacht, weet je wel, jongens, want wie ging er op vakantie vroeger? Ja. Niemand. Je hebt in Amsterdam in toch ook nog steeds natuuruze. van die uh, verenigingen... die vakantiereisjes organiseren? Wat? Nee, ja, ik, op ATV wel eens, dus de regionale scène van Amsterdam... gezien dat er ook nog wel een, een speeltuinvereniging is volgens mij... die vakantiereisjes organiseert, of dagtripjes en dat soort dingen... Nou, nooit N van gehoord. Nooit van gehoord? Oh, dan is het een... ja, ja, ja, misschien voor, voor, voor, voor kleine groepjes mensen. Ja. Maar vergeet niet, we waren in die tijd... Dat waren we waren kinderrijke buurten. Ja. Begrijp je? En, en, en, en, en, en, en, maar er was nooit... Het, het was al, er waren wel gebbetjes en, en, en, en een beetje uh, gedoetjes en ja. zo. En, en Laat ik zeggen, qua jongensgedoe. Uh, maar er was geen criminaliteit. Oké. Okay. En Ik... dat is gewoon wat er. Die, nu wel die Marokkaanse knulletjes. die moeten gewoon op hun plek worden gezet. Okay. En Vind je je het, volgens zeggen, mij hebben het allemaal. Die, die Marokkaanse ouders die vragen dat ook. Weet je wel. La, pak ze aan. Okay. En, en, en nee, oh nee, dat mag allemaal niet. Want dit en dit. Weet je wel. Nee. Want zo doen we dat in Nederland niet. Pak ze gewoon bij een lurven. Uh, haal hier gewoon een smeris uit, uit, uit Marrakesh. Of God mag weten waar we vandaan. Laat die dat even oplossen. En dan is dat gewoon <laughs> okay. in een maand gebeurd. Vincent, ik ga even afronden, joh. Want we, uh, ik, ik, ik, moet, ik moet zitten kijken. We zijn al heel lang aan het praten met z'n tweeën. Ja, maar ik ben, uh, ook de tyfus is gebeld om die niet uitzending te krijgen. Ja, nee, <laughs> de telefoon staat rood gloeiend. <laughs> de telefoon staat rood gloeiend. Hey, Vincent, bedankt voor je verhaal, joh. Succes! Joh, hè. Dag. Zo, wij, er wordt inderdaad veel gebeld en het leeft ontzettend. We hebben langs de hele geschiedenis van Amsterdam al een beetje gehad. En we hebben ook Rotterdam als veel mensen uit grote steden aan de lijn gehad. En wij gaan eens even luisteren naar, uh, naar een mooi stukje muziek. En um, dat ga ik zo aankondigen. Niet voordat ik het telefoon nu heb genoemd. Want u kunt nog steeds bellen natuurlijk. Naar 0800 1121 0800 1121 En wat gaan wij dan draaien? Wij gaan Modern Child Reunion draaien van Paul Simon. Only a motion away Oh, little darling of mine I care for the life of me Remember a Saturday I know they say let it be But it Just don't work out that way In the course of a lifetime run, over and over again. No, well, I would not give you false hope oh, no. on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't be. I've changed. Het slokje wat ik nam. Um, want ik had net nog even iemand aan de telefoon. En dan probeer je nog heel snel wat spraakwater te nemen. Um, goed, uh, verder niet meer over hebben. Mevrouw Boens heb ik aan de telefoon. En mevrouw Boens is 90 jaar. En zij heeft een duidelijke mening over, uh, over, over hoe we met straatschoffies moeten omgaan. Mevrouw Boens, bent u daar? Ja. Oh, wat heeft u een mooie galm. Volgens mij is de radio nog heel hard aanstaan. Klopt dat? Ja. Als u hem een beetje zachter zet. Ja, precies, ja. dat scheelt een stuk. Ja. Oh, het is al helemaal beter. U zit er ja, vlakbij, hoor. volgens mij. Uh, wat, wat zei u? Uh, uh, u bent zelf heel erg creatief. U zei eigenlijk direct toen ik u aan de telefoon krijg, geef ja, ze wat te doen. Heel erg creatief op de ja, de laatste tijd niet zo erg meer. Maar. Uh, ik bestelde kleding en ik... Uh, maar ik heb... Nou, uh, oh, ik weet niet kaarten gemaakt. En ik heb die met vingerverf... heb ik van mijn kleinzoontje geleerd. En oh. ik heb zelf... allerlei procede's ervan gemaakt. En ik heb hele kaarten gemaakt... die niemand heeft. En ik kan ze ook nooit meer precies namaken... want ik weet niet hoe ik het gedaan oh, heb. Dus je maakt allemaal unieke exemplaren? hè huh? U maakt unieke exemplaren? Ja, ja. Die, die, die, die, die echt uniek zijn... En maar ja, ik, ik, ik zit altijd, ik heb het al jaren geleden met de politie erover gehad, met die met die schilderen. Ja. Laat, laat die jongens zich uitleven. Dan hebben ze wat te doen en je zal eens zien. Dan krijgen ze de lol in en maak er een, een, een wedstrijdje van wie de origineelste dingen doet. Bouw een stelletje schuttingen voor de eerste keer. En en, en laat ze gedeeltes. Iedereen eigen gedeeltes. Ik vind, en, vind en u en het laat mooi het uitleven. Maar mevrouw Moes, vindt u het mooi, uh, graffiti? Dan komt er, komt er wie weet wat, er, wat eruit voortkomt. Ja, Nee, maar ik, ik vraag u, heeft u wel eens graffiti gezien dat u zegt, nou, dat vind dat ik is. eigenlijk best mooi. Heeft u wel eens zo'n zo graffiti stuk gezien waarvan u zegt, nou, dat nou, vond ik best mooi. Ik kan je mooi. Kan, je kan hartstikke mooie dingen van maken. Ja. Eh, en, en wie weet wat een jongen zit, laat ze zich uitleven, laten, laat ze ze leuke dingen maken. Ja. He, en de ene die, die zegt weer wat tegen de andere. Die, als het met gezamenlijk gaat, gezamenlijk doen. Nou, dan, dan, dan, ik geloof vast dat ze daar best lol in hebben. Mevrouw Boens, mag ik vragen in wat voor een buurt u woont? He? Waar woont u? Waar komt u vandaan? Ik woon in Huizen. In Huizen. En uh, heeft u, uh, ziet u veel van die graffiti om u heen? He? Ziet u veel van die graffiti om u heen? Nou ik ik op het ogenblik ben ik uh, nou ja, ik moet me verder niet veel meer met op het ogenblik met, met, met al die dingen. Maar ik, uh, ik vind het toch, uh, ja, ik, ik zie de jongens daar wel eens aan bij Albert Heiden wat ook. En nou ja, dan praat ik met ze vaak. En ik zeg jongens, wie moet die, uh, die kaartjes hebben? En ik heb he, oh, voetbalplaatje. En en, en, en, en dan, dan dan dan zijn ze ook niet zo vervelend hoor. Dus u, gaat, u stapt er ook gewoon op af? Ja. Met u, uw 90 jaar? Ja. En ik, ja, ja, ik ben een eigenwijze dwarskop, wat dat <laughs> een heleboel dingen hoort. Ja. <laughs> maar ik heb ook voor de jeugd. Ik heb met mijn kleindochter en mijn kleinzoon heb ik altijd zitten schilderen en zitten doen en drommelen En... Uh, Kinderen die, die, die vinden het leuk, als ze dan een, een wedstrijdje uitkomen, dan krijgen ze dan een beetje raffiniteit. En dat is, dat is, de, de, de een die wil het mooier doen, dus de het ander. En dan komt ze vast wat leuks uit. En ze hebben wat te doen en dan zitten ze ook de boel verder niet te vernielen. Nee, nee dat is zo. Dat is zo. Hey, en wat moeten die kinderen die niet kunnen schilderen, wat moeten die dan doen? Je moet een beetje harder praten, want ik ben alleen die kant doof. Oh, oké. Okay. Die kinderen die niet schilderen, wat moeten die dan doen? Die niet kunnen schilderen. Ja, nou, iedereen kan een be beetje schilderen. Laat ja? je wat leiden, Dat geeft het als, als er maar wat uitkomt. Oké. Okay. Al, al, al, en van de een komt het ander. Dan leren ze er ook nog van. Oké. Okay. Nou, ik vind, het, ik vind het mooi. Ik ben benieuwd. Dus ja. er moeten gewoon meer schuttingen worden gebouwd. Het is dus noods tijdelijk om nou, ja, even ja, lekker op te kunnen ja, huishouden. Ja, ze kunnen later afgebroken worden, ze kunnen overgeverst worden en weer opnieuw gestuurd ja. worden. En, la hè, als ze en later kunnen ze dat misschien in een gebouw wat ook gezamenlijk uh, met, met, met andere dingen nog doen. Uh, als ze maar het idee krijgen. Dus de kunst moet gewoon ook veel meer tot ja. leven worden gebracht onder wat de jeugd. Ja, Ja. Nou, ik ben benieuwd. Mevrouw Boens, ik wil u bedanken voor uw verhaal. Ja hoor, niet te danken hoor. Okay. Ik, ik, ik, ik, heb dus gewoon, ik, ik heb er gewoon lol in om zoiets te doen met de jeugd. Ja, nou wat geweldig. Ik hoop dat u het nog heel lang mag doen. <laughs> ik ben vandaag negentig geworden. 90. Nou, ik heb een fijne dag gehad wat ja? dat betreft. En al de kleinkinderen en alles. Nou ja, het, het is gewoon ik heb er gelukkig nog een beetje lol in. U heeft er nog een beetje lol in. Heeft u dan het hele huis vol? De hele dag of gaat u ergens heen om het te vieren? Nee, ik ben Nee, want dat was met te druk. Ik uh, ben met papa bij een paar kinderen geweest oh, okay. die hebben me uitgenodigd oh, wat en lekker gegeten en we, en ik had van de week een bruiloft. En hebben de we foto's weer bekeken en alles. Het was hartstikke gezellig. Leuk. Nou, mevrouw Boens. Wat goed om te horen dat u nog zo midden in het leven staat. En ook s'nachts gewoon nog even meepraat op de radio. Ja, en ik, ik ben een nachtmens. Ik ben altijd s'nachts op. Ik luister altijd naar jullie, naar jullie naar de radio. Oh, wat leuk. Nou, ja. trouwe luisteraar. In ja, de uitzending. Een ja, hele trouwe luisteraar. Heel mooi. Ja. Mevrouw Boens, we wensen u een goede nacht. Hoor. Blijf u lekker luisteren. Ja, hoor. Okay. Ja, bedankt voor het luisteren. Hè? Ja, hoor. Ja. Dat was mevrouw Boens. Er moet meer geschilderd worden. En dan uh, de kunst moet meer gestimuleerd worden. Het artistieke, het creatieve. Uh, nou, dat is een mooie, mooie bijdrage. Ik had uh, net ook nog even Janni aan de telefoon. En die kwam uit Amsterdam. En die hoorde mij praten over die vakantiekampen. En ze zei: Ja, die zijn er wel degelijk. En die schijnen er nog steeds te zijn. Die worden georganiseerd door Humanitas. En inderdaad, data werd vroeger ook nog... Ik weet niet of dat voor Humanitas was... Maar er werd ook voor ge, uh, gecollecteerd in een bioscoop. Maar dat was misschien ook wel Jantje Beton. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar uh, dat soort dingen werden nog steeds gedaan. Dat, is, dat heb ik de laatste jaren niet meer meegemaakt. Dat er dat soort dingen in de bioscoop gecollecteerd werd. Uh, maar dat was toen vast al een deel van het programma. Wie weet komt het wel eerst terug. Wij praten vannacht over uh, straatschoffie, straattuigen. Jongeren die afglijden op het criminele pad. Dingen die niet goed gaan. Uh, en dingen die we allemaal tegenkomen Waar we ons ontzettend aan kunnen storen. of misschien ons ook wel heel erg machteloos bij voelen. Uh, en wij hebben daar. Uh, de, u mag erover meepraten vannacht. En u kunt dat doen door te bellen naar 0800 1121. 0800 1121. U kunt ook mailen uh, naar nacht apenstaartje.eo.nl U kunt ook twitteren, dan moet u de hashtag de nacht op één of hashtag het anker gebruiken. Daar komt het allemaal uh, wel binnen bij mij. Ik wens, u, uh, nou, ik wens u een hele goede nacht met luisteren. Maar ik, uh, uh, ik, ik, ik hoop ook dat u gaat bellen. Wij luisteren nog even naar een mooie plaat en ik ga aan de telefoon.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 All drawn into the stream of undefined illusion, those diamond dreams, they come to sky. De Kerry Brothers, met Something About You. Mooi, mooi plaatje. Uh, wij spreken vannacht nog steeds over straatschoffies... en wat we daar allemaal mee aan moeten. En ik heb een heleboel heren aan de telefoon gehad. En ik heb nu gelukkig twee dames aan de telefoon. Allereerst, uh, uh, even kijken, Leni uit Amsterdam. Ja, dat ben ik. Ja, Leni. Goedenacht. Uh, ik erger me een beetje aan de Aldo Marokkanen en Antillianen. Ja, vindt het, uh, vind het stigmatiseren? Dat het maar zijn. ja altijd maar horen dat je dus niet deugt, dan ga je ook gewoon niet deugen. Mm -hmm. En dat vind ik niet niet oké. Okay. Dat vindt u niet oké? Okay. Ik vertelde er ook nog bij, ik zat, zat in de metro en daar zat gewoon een blanke jongen hoor, ik, was niet, uh, ik weet niet van, wat. was gewoon een Nederlander. Yeah. En uh, die had zijn, zijn benen op de stoel. En toen zei ik, moet je nou eens kijken, die hele bank is beschadigd, dat doe je toch niet? Yeah. Nou, hij keek me aan en denkt, ja, dat oude wijf, dat laat ik me kletsen. <laughs> En, uh, maar het was erg heet en ik dacht, ik doe het raam open, dus ik sta op en ik ga het raam op, wil het raam open doen, maar krijg het niet open. Mm -hmm. Express, normaal als hij rottig had gedaan, had ik het misschien uh, anders gedaan, maar ik ja. denk, misschien heeft het meer indruk. Ik zeg, zou jij me willen helpen? Uh, ik krijg het raam niet open. Dus hij dat stond was een één op en hij deed het raam open. Hij stond op en, en hij deed het. Hij weer met voeten op de oh, dat... bank zitten en ik dacht, natuurlijk doet hij dat niet. Want ik, van, van een vreemde krijgt hij gewoon van ga eraf. Ja. Uh, ik heb het idee dan dat het toch werkt, omdat ik, ik heb verder niets gezegd. Van later denkt hij, ja, die mevrouw toch gelijk. Hmm. Dat heb ik dan dat idee. Maar even, u heeft dus als, als, als vooropgezet, plannetje om toch een beetje in contact te komen met die knul. Uh, zegt u, uh, help me eens even met dat raampje. Ja. En daarna ging je gewoon weer toch lekker brutaal met ze. Voeten. Ja, maar ik denk gewoon, ja, je kan zeggen brutaal, maar het is natuurlijk ook niet leuk als je als bijna, nou, was zeker een jaar of twintig, mm. uh, op je nummer gezet wordt door een oud mens. Ja. Yeah. Uh, dan kan ik me ergens, licht ligt aan je karakter, yeah. denken, ja, mensen, krijgen het heen en weer. Ja. Yeah. En ik, ik luister lekker niet naar je. Maar omdat ik dus gewoon rustig bleef en omdat ik omdat het raam vroeg, heb ik het idee dat hij het niet vergeet. Ja, ja. En u bent er ook niet door afgeschrikt, heb ik het idee. Uh, nee. Nou, ik ben hier... Een inbreker was er in mijn huis. Oh. Wist yeah. ik niet, hoor. Ik kom thuis en mijn licht in mijn slaapkamer is aan... en de gordijnen dicht. Ja. En die heb ik nooit dicht. Nee. Dus ik ga naar boven. Ik zei tegen de meisje wat bij me was... een groot meisje al, hoor. Yeah. En ik zei, blijf jij maar buiten. Stel je voor er is iets... dan kan jij hulp roepen. Mm -hmm. Maar ga niet naar binnen dan. Maar ze ging toch naar binnen, beneden. En ik ging naar boven. En kreeg ik kreeg zo'n gevoel in mijn maag. Ja, misschien is het toch wel eng. Ja. En, uh, maar ik ging door naar boven. Toen riep ik. Wie is daar? Heel hard. <laughs> dus u, u, bent bent twaalf, niet, uh, ben, u bent niet bang aangelegd? Uh, zeker niet. Nee. En daar is hij zo van geschrokken Hij is van een raam uitgesprongen. En hij had niks bij zich meer. Nee. Nou. Ik, mis, ik heb niks gemist. <laughs> nou, dat, dat scheelt. Ja, hij is gepakt ook. Maar hij is gepakt ook. Oké. Okay. Hij heeft een spaarboomboekje en een uh, uh, waar je geld op kan halen. Had hij gepikt? Oh. Maar daar kon hij niks mee. Nee. En uh, het spaarboonboekje wel. Dat was aan, uh, aan Toonder. Oh, dus dat en, bent u wel nee, kwijt. Daar kon hij ook niks mee, want ik ben met deze morgen vroeg. Het was avonds. Ik ben met deze morgen vroeg uh, naar de bank gegaan en ik heb het. Uh, uh, meteen veranderd, het, het spaarboomboekje, dat hij niet aan kon komen. Oké. Okay. Dus hij er niks mee kunnen doen. En die andere dingen heb hij weggegooid. Zo. En hij is gepakt, dus daarom weet ik het. Maar eigenlijk, eigenlijk zegt, je, zegt u van, uh, nou je moet gewoon uh, een beetje dapper zijn... een beetje op dingen af durven stappen. Ja, en dan het onvriendelijk. Vanzelf... En niet onvriendelijk. Ik was een keertje in de Bijlmer en we komen langs de, in, in een gang. Met z'n drieën liepen we. Ja. Schoonzuster en mijn zuster... En met, met kerst of nieuwjaar, dat weet ik niet. Ik denk het nieuwjaar. Maar goed, in ieder geval lopen we door die gang. En er staat een groep jongens bij elkaar. En dat, dat gaf mij... Ik kreeg altijd een gevoel in mijn maag. Ja. Yeah. En ik kreeg dus een, een gevoel van... Hé, hey, dat klopt niet helemaal. En ik liep... Uh, uh, zeg maar, als het nieuwjaar was dus... Gelukkig nieuwjaar, jongens. Ja, yeah. ja. Yeah. Meteen veranderde de stemming. En meteen... Ja, u ook. En jullie ook. En was het meteen goed. Je moet er doorheen, maar vriendelijk blijven. Maar wat, want, wat, wat, wat u nu beschrijft, dat vind ik iets, um, iets waar ik zelf ook altijd wel een beetje mee worstel, hoor. Het gaat zo zacht. Ik ga zo zacht? Ja, hmm. het is al beter. Het is alweer beter? Ja. Nou, dan, dan zal het. Dat, uh, dat zei we net. Ja, uh, wat ik inderdaad zei, is wat u doet, dat je ergens op afstand, dat vind ik zelf. en toe... Af en toe ook wel spannend om zomaar uh, dat te doen. Hè? Dat dus als je in de trein zit en je. De, de, de, het kan zelfs gaan om mensen die heel erg hard aan het bellen zijn of zo. Dat je toch op een of andere manier dat niet zo durft om op mensen af te stappen. Maar u doet dat wel. Ik doe het wel en ik wil het ook blijven doen. Ja. Ik had pas de, de, de politie hebben dus ingebroken. Nee, een een, een, een. een inbreker heeft ingebroken. Want in, in, nee, ik heb open gedaan. Oh, oké, okay, ja. En niet eens uh, ingebroken. Hmm. Maar uh, dat was dus pas. Ja. En uh, ja, met een smoesje, ik heb me dus echt laten beduvelen. Oh, joh. En, yeah. en toen zei de politie, ja, je moet je, je gordijnen dicht doen s'avonds. En je moet een kettingje aan je deur maken. En je moet dit en je moet dat. En ik denk, ik wil ik blijven. Ik wil niet bang zijn om me open te doen. En nou, toen kwam er een jongen langs en die zei... We hebben opdracht gekregen om... Uh, bij mensen uh, die open doen uh, muziek te maken. Mm -hmm. En we moeten een klein toneelstukje doen van twee, twee uh, minuten. Och, en ja. ik zeg nou om half twaalf s'nachts muziek maken. Dat vinden mijn buren niet leuk. Nee. Wat en toen zegt man. ja maar we doen het niet zo hard hoor. <laughs> dat dus echt... is ook u... gezellig kom maar. U bent er gewoon ingetuigd. Toen roept, toen roept kom maar jongens, komen er acht jongens binnen. <laughs> Maar... En dat was hartstikke gezellig. Oh, dat was, wel, dat was wel goed. Hartstikke gezellig. Oh, kijk, ik dacht ik even... Denk, gelukkig ben ik ik gebleven. Ja, joh. En joh. ja, ik vind gewoon, je moet mensen niet, niet, niet nabehandelen. En meestal zijn ze dan ook aardig. Ja. Ik vind dat, uh, ik vind dat een mooi verhaal. Ik ben er ook, uh, ik ben ook blij mee dat dat soort dingen gewoon maar gebeuren. Ik vind gewoon dat mensen een beetje moeten... De, uh, stoppen met dat Marokkaan. En, en vroeger waren het negers. Ja. Ik, ik, die, uh, daarvoor werd dezelfde zeker ingebroken bij me. Was het een, een, iemand die ingebroken had? En gelukkig kon ik hem nakijken. En ik zei: nee, het was een blanke. Mm -hmm. Omdat ik gewoon niet wilde zeggen. Dat, dat was ook gelukkig geen neger. Mm -hmm. Maar anders had ik het waarschijnlijk helemaal niet gezegd. Nee, nee. Ik, ik vind je moet niet mensen helemaal. Vertel je het bent, ik ben gewoon een Nederlander en uh, toevallig ook een Amsterdammer. Maar ik ben gewoon niet niet bang. En ik was ook een jongen. Ik ben een meisje, maar oh, het was een meisje. Maar ik zat op het dak en we gingen schotjes springen en, en de gekste dingen deed. Ik ben mijn broertje. Ja, dus ik begrijp het ja, ook al wel een niet beetje. Niet boeven dingen. Nee. Maar goed, uh, als je al een minderwaardigheidscomplex hebt... Dan kan je het waarschijnlijk niet meer schelen. Je, nee. Als je erger doet. Ik, uh, dat denk ik. Ja, nee, dat, dat zou wel eens heel goed kunnen. Ik hoor het van meer inderdaad. Ik, Leni, ik denk je... dat we echt positiever met die mensen. Nou worden. ja, ik, maar ik denk dat, uh, dat, dat, dat je ook gewoon heel positief in het leven staat. En dat is uh, volgens mij ja, is waar we blijft. allemaal wat van kunnen leren. Ik laat ik niet meer. Ik ben 80, maar ik laat het niet meer veranderen. Hartstikke goed zeg. <laughs> zeg. Leni, dank je wel voor je Tot verhaal. Goedenavond. Ja, goedenavond hoor. En ik hoop dat die jongens nadenken voor ze iets doen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Goed. Oké. Okay. Doe. Ja. Ik heb uh, aan de andere lijn, heb ik Annemieke. Annemieke, ja, klopt. jij hebt een bijzondere bijdrage deze nacht, heb ik begrepen. Nou, weet ik niet voor alle bijdragen. <laughs> alles is bijzonder, maar um, als ik iemand aan de lijn krijg die zegt: Nou, ik verzin taakstraffen voor jongeren, dan denk ik: Oh, dat is een bijzondere baan. Ja, nou het is niet, uh, niet echt een baan. Nee. Uh, jongeren die krijgen uh, een uh, taakstraf opgelegd. Yeah. Ja. En uh, dan komen ze bij mij terecht. Yeah. En, uh, ja. En dan moet ik gaan verzinnen wat ze kunnen gaan doen. Ja. Yeah. En uh, ik wil sowieso zeggen dat dat veel Nederlandse kinderen zijn. Mm. Dus dat het niet alleen de Marokkanen wat steeds benadrukt wordt. Het zijn gewoon alle nationaliteiten waar... Uh, Waar kinderen wat doen. Ja, ja, dat is inderdaad wel even... Ik, dat zei, de, zei Leni net uit Amsterdam. Die zei dat ook. Van het is, we moeten een beetje oppassen dat we zeggen... dat een heel volksdeel uh, crimineel is. Ja, heel vervelend. Want ik denk dat uh, Marokkaanse jongen misschien... meer met elkaar iets doen. Hè, waardoor het meer opvalt. Hmm. Maar dat er zeker ook zoveel van, uh, van uh, Nederlanders en zo ook zijn. Hoor, die uh, taakstaf ja, ja. hebben. En... Um, ja, dan moet ik iets met ze, met ze gaan doen. En ik zat te denken van, ja, wat kunnen wij zelf bijdragen? We kunnen natuurlijk zeggen dat de strenger op moet treden... Yeah. en dat uh, iedereen van alles moet doen, maar wat kunnen we zelf doen. Dus ik heb uh, ondanks met vijftien uh, uh, jongeren... waarvan een deel maatschappelijke stage en een deel taakstraf had yeah. uh, gecollecteerd... Oh. En, uh, Voor een bepaald doel? Uh, voor het, uh, voor het ja, Fonds, voor het cultuurfonds, Ja, het ja. En uh, dan, ja, dan valt het toch op, dan denk ik van, goh, ik sta hier met jongeren... die, uh, die hebben een taakstraf, dat weten mensen niet. Mm -hmm. uh, ze staan te collecteren, dus uh, ze doen nu iets goeds waarom stoppen mensen er niet 20 cent in die bus? Nee, ja. <laughs> en ongeacht wat het doel zou zijn, weet je. Ja. Je kan natuurlijk zeggen van... goh, kankerbestrijding is belangrijk, ik stop daar uh, 2 euro in of zo. Maar uh, zelf stop ik ook altijd in een bus als ik denk van... goh, wat leuk dat jongeren dat doen. Ja, ja. En ik denk dat we heel veel kunnen ondervangen door... Als jongeren positief bezig zijn om, uh, om dat te waarderen. En die mevrouw met dat raampje, die zei dat ook. Hè? Als zo'n jongere dan het raampje voor je opent, of zo. Ja, god, fijn dat je dat gedaan hebt. En ik denk dat dat gewoon ook heel belangrijk is. Maar heb jij dan niet... Uh, ja, goed, ik, ik ben natuurlijk altijd benieuwd naar de schaduwzijde van de zaken. Uh, ben je ook niet eens teleurgesteld op zo'n manier? Uh, in wie? Nou ja, dat je dus met, met alle goede bedoelingen en positiviteit iemand te, te, tegemoet treedt, maar dat je dan ook wel eens teleurgesteld raakt. Uh, ja, maar bedoel je door de jongeren? Of door ja, door de, de jongeren. Of, nou ja, ja. Maar we hebben het nu over jongeren. Uh, nee. Niet. Want ja, dat, ik weet niet meer wie precies wat gezegd heeft... maar iemand anders ook al zei van... Uh, jongeren krijgen best tegenwoordig wel veel aandacht. En dan bedoel ik met aandacht gewoon om een praatje te maken. Yeah. Als ze komen, dan weet ik wat ze gedaan hebben. Yeah. Maar ik zeg altijd vraag ik aan hunzelf van... Goh, wat heb je gedaan? En dan praat ik erover en zo. En ze denken altijd dat ze bij me moeten dweilen. Want dat wordt altijd gezegd als je dit praatje nou, Ja. En... Um, wat iemand voor mij zei ook, ik heb dus een, uh, een uh, cursuscentrum met de uh, mogelijkheid van uh, schilderen, tekenen, ja. potten bakken, hout bewerken. En dat laat ik ze ook allemaal doen. En uh, het kan dus inderdaad als ze taakstraf hebben, dat ze een uh, uh, schilderij moeten maken of zo. Je zei van, uh, niet iedereen kan schilderen. Maar uh, ik probeer dus inderdaad ook dat ze in die taakstraf maar, iets, iets leren. Ja, maar... maar, maar ja. Taakstraf en dat mag je gaan schilderen. Ja, maar Waarom, dat is niet leuk als je het moet doen. Wanneer bedenk je dat? Ja, ho ho hoe is dat dan een straf? Leg dat eens uit. Uh, een, een, nou, in, uh, in Noorwegen hè, hebben ja. ze uh, projecten... die staan momenteel erg in de belangstelling... en daar sta ik ook wel achter... Uh, dat als uh, mensen met die in de gevangenis hebben gezeten of zo... dat ze die in een dorp mee laten draaien... Uh, in, in een of andere boerendorp... Yeah. Uh, waar ze gewoon nog uh, de beleefdheden hebben en zo. Yeah. En dat dat meer opbrengt dan dat iemand in de gevangenis zat... en zich uh, agressief maakt... en als hij eruit komt, denkt van... nou, wacht maar, ik krijg ze nog wel. Mm -hmm. Dus uh, wat ik probeer is dat de jongeren dus uh, bij ons uh, cursussen die er zijn... dat ze daar gewoon in meedraaien met oudere mensen en zo. Oh, die manier. En collecteren dat ze dan, dan moet je wel beleefd zijn. Je moet mensen tegemoet treden op straat, je moet uh, je praatje maken. Dus je leert ook gelijk wat. En, en heb je er positieve effecten, zie je die daarvan? Uh, ja, als ze niet terugkomen is het positief. Dat is, ja, dat is het beste. Ik zeg altijd van, uh, vind, uh, leuk dat je er was. Je mag altijd koffie en thee komen drinken, maar ik wil je niet meer als een taakstraf terugkomen. Nee, nee, ik begrijp het. Yo, en uh, ja. wat ik dan ook dan nog wil zeggen, want het is ja. allemaal over, ja, over kleine huizen en zo. Maar dat er ook uh, uh, uh, kinderen bij zitten van uh, directeuren van bedrijven en scholen en zo. Het gaat echt hebben. niet allemaal om uh, mensen zonder opleiding of dat. Dat is echt een uh, heel verkeerde misvatting. Oké, okay. okay. dus het is uh, door alle lagen van de bevolking heen. Alle lagen, ja. Okay. Annemieke, bedankt voor je bijdrage. joh. Okay. Bijzonder verhaal. Dank je wel. Wilt, wilt u ook nog meepraten over uh, straatschoffies en uh, wat we er allemaal mee aan moeten? En, en ik bedoel daarmee ook criminele jongeren. Begrijp men goed. Uh, dan kan dat. Uh, we hebben nog heel even de tijd. 0800 121 Oh, ja, ik leg net de telefoon neer. In de laatste tonen van Smokey Robinson was dat. Um, uh, want ik had een mevrouw uit Den Haag aan de telefoon. En ik heb daar niet helemaal de tijd meer voor. Want ik heb straks ook nog iemand uit Amsterdam. Maar die zei van ja, uh, we moeten eens even stoppen met het de hele tijd alleen maar over buitenlanders hebben. Want uh, in, uh, ze heeft zelf jarenlang in het onderwijs gewerkt. In de Schilderswijk notabene in Den Haag. Toch een wijk die uh, jarenlang berucht is geweest. En ze zei, ze heeft het meegemaakt dat buitenlanders in de klas kwamen. Ze zei, het werd er toen ook wel beter van. Want het waren wel uh, jongeren die uh, autoriteit gewend waren. En dat kon je van de Nederlandse jongeren ook lang niet altijd zeggen. Dat was een hartenkreet die zij graag kwijt wilde. En ik heb aan de telefoon nu Herman uit Amsterdam. Goeie ja, nacht, goedemiddag. Herman. Goedemiddag. Middag. Ja, maandmiddag. Ja. Ik uh, erger me een beetje. Ja omdat er dus alleen maar over allochtonen gepraat wordt. Waar ja. straatschoffies dus over het algemeen ook uh, Nederlandse jongens kunnen zijn. Ja, dat heb ik bewust dat gekozen. Zei wat zei je? Ik heb bewust voor straatschoffies gekozen. Jawel, maar de, me de meeste mensen praten over allochtonen. Ja, dat en klopt. En dat is een beetje kortzichtig, vind ik. Ja. Uh, nou, ik woon nu zelf in Amsterdam Zuidoost. Mm -hmm. Bij een... Uh, en ik heb voor mijn deur heb ik een groot plein. Ja. Een pleintje. Waar de jeugd naar hartelus kan spelen. En dat gebeurt er ook. Alleen, wat al gebeurt er... Iedereen vindt het prima, zolang het maar niet voor zijn deur is. Ja. En dan worden ze daar weer weggejaagd, dan gaan ze weer anders heen, wordt ze ook weer weggejaagd. En ik vind, moet er iemand soms op, oplossen in rook of zo? Ja. Uh, nee, maar ik bedoel, ze kunnen nergens heen, maar nee. overal worden ze dus uh, zeg maar uh, uh, weggejaagd. Ja. Nou, dan ze bij ons hebben ze een keurig pleintje, hartstikke ja. leuk, kunnen ze goed voetballen. Ja. En dan wordt er dus door twee oude uh, buurtbewoners wordt een handtekening gehaald van laten we er een tennisveld van maken. Dan hebben oh. we minder last van de jeugd. Ja. Yeah. Oh. Dan, denk ik van, dan gaan ze naar de gemeente gaan hebben een tennisveld van maken. Terwijl de jongens een voetbalveld willen. En, en er zat echt achter dat ze gewoon van de jeugd voor de deur weg wilden. Ah, ja, ja, de... dat is duidelijk. Ja. Want uh, de jeugd tennis niet. Nee. Ze dus konden ze. Dat hebben uh, ze tenniszeker uh, tennis Zo'n tennisscherm, uh, zeg maar. Ja. Ja, dan merk je dat die jongens daar niet, niet gebruik van maken, want die willen voetballen. Ja. Yeah. Dan wordt het op een gegeven moment wordt het vernield, wordt het weggehaald. Uh, ik heb nog veel jongens gezien, jongens. Uh, maar hoe het zo dat het demontabel is, yeah. zodat dan dan dan ze kunnen, gewoon in gang kunnen gaan. We kunnen het uh, weer terugzetten yeah. en dan kan je er niet niemand klagen Nee. Ja, de buren hadden gelijk weer geklaagd, want gelijk kwamen ze nog mee te kijken en nou, dan stond het netje de keurig weer. Yeah. Dus die buren worden een beetje op hun uh, kakker gezet. Ja. Yeah. Maar dat is natuurlijk niet, niet de bedoeling. Nee. Doe wat die, uh, als je vraagt naar Voerveld, moet je er geen interessant van maken. maken. Nee, ik begrijp het, Herman. Hey Herman, bij ons begint de Tune langs de rand te lopen. We gaan ja. uh, weer richting het journaal. Maar bedankt voor je bijdrage, joh. Nou, Goed okay, verhaal. Okay. Dat Herman was de laatste beller uh, deze nacht waar we het hadden over straat, uh, kinderen, straat, schoffie, straat, tuig. En, uh, en zijn verhaal was, geef jongeren een beetje de ruimte, neem ze serieus. En jaag ze niet weg met een, uh, met een tennisveld als ze zelf willen voetballen. Uh, en een heleboel mensen zeiden ook dat we het niet alleen over Marokkaan of Turk of allochtonen van... Of moesten hebben, maar uh, over alle kinderen die allemaal de ruimte moeten hebben en allemaal gestimuleerd moeten worden. Nou, ik sluit dit gedeelte af uh, van uh, de Nacht op 1. Wij gaan straks uh, nationaal lekker verder met mooie muziek in de Nacht op 1.